Dit is het Brabants kerstverhaal. We schrijven 18 december in het jaar 0. jaar 0? Hij heeft toch helemaal geen jaar 0 bestaan? Goed dan. We krassen het jaar 0 door en schrijven er het jaar min 1 voor in de plaats. De man die je daarnet hoorde praten was trouwens Marie Timmermans. Marie! Heb jij mijn kienkaart gezien? En dat is Josephine, de vrouw van Marie. Marie en Josephine zijn de hoofdpersonen in dit verhaal. Josephine is een fanatiek kindster. Elke woensdagmiddag kient ze met de dames van de ongelovige plattelandvrouwen. Nu zijn dat de katholieke plattelandvrouwen... maar de katholieke kerk was nog niet uitgevonden. O, ben je aan, Met een duim! In plaats daarvan hingen de Brabanders van die tijd... nog allerlei obscure en primitieve religies aan. Mari is, zoals je hoort, hard aan het werk in zijn timmerbedrijf. Modern, innovatief en toekomstgericht... Een moderne timmerman voor zijn tijd. En een timmerman uit het jaar nul dus. <lacht> Goedemorgen, Marie? Dag, Gabriels. Daar hebben we Gabriels, de postbode. Komt kom de post brengen. Nee, ik kom een olifant uitlaten. Die zijn eigen cynische gevoel voor humor had. Nou, breng maar naar onze Josephine dan. Josephine was zwanger van haar eerste kind. Hun zoon, Mari van 18... Daar kijken we natuurlijk tegenwoordig wat van op. Maar in het Brabant van 20 eeuwen geleden was deze vorm van incest nog tamelijk gebruikelijk. Mari Junior diende inmiddels bij het Romeinse leger in Afghanistan. Hé, hey, Gabriels, heb je nog een brief van onze jongen? Uh, eens even kijken. Nee, uh, van de GGD, daar heb ik wel een brief van. Uh, moet ik hem even voor je voorlezen? Dat is in het in die tijd nog veelal analfabetische Brabant trouwens niet ongebruikelijk. Dus jij moet als zwangere vrouw een inenting halen. En uh, mensen die beroepsmatig veel in aanraking komen met bloed vallen... dus ook onder de risicogroepen lees ik hier. Maar ons Marius Timmerman! Au, au, gad! Ik snap het al, Gabriels. Maar hoe heet die ziekte nou waar we ons tegen moeten inenten? Uh, kijk, de Catalaanse griep. Mexico was immers nog niet ontdekt. Praat die man er trouwens steeds doorheen... Ah, gewend eraan. Als ik nou toch eens wist wat mijn kindkaart had gelaten. Is, is hem dat niet, achter dat beeldje van de moeder van Hercules? Ja, Gabriels, gebende engel. Nou, nou, kunnen toch naar woensdagmiddag gaan kijken. Nou, ik ben bang van niet. Kijk, ik lees hier dat jullie woensdagmiddag om één uur allebei een prik moeten halen in het dorp waar jullie vandaan komen. Helemaal naar engelen dus. En deze de krijgt net een beurt? Nee, Dierenseks kwam je gelukkig in Brabant niet veel tegen. De ezel werd doorgesmeerd bij de dealer. Halt hem de morgen vroeg, maar meteen op. Dan gaan we direct door naar Engeland voor de griepspuit. Zo gezegd, zo gedaan. In alle vroegte draaiden Marie en Jozefien de volgende ochtend de rondweg op. Ik vind het wel een boel geld hoor, Marie. Het is wel een groot onderhoud hè. En eh, bovendien zitten er wel vier een gloednieuwe winterhoeven onder. Bij Hercules. Wat is er nou weer? Dat zit het toch. Nou weer file. Wacht, ik, ik pak de parallel weg. Ik wist trouwens niet eens dat we die hadden. Dat had ik u wel kunnen vertellen. Dat was pas nog op het nieuws. Die is voor lokaal verkeer. En, en wij moeten naar Engelen. Dus we zitten? Verkeerd, ja. En dat zegt ze verdraaid, god. Zal me nog eens nu en toe een beetje veel te laat. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij kijkt toch helemaal recht. niet uit. Dan de... is het weer mijn schuld. Ja, ja, ja, ja. Nou, gezellig hoor. En naarmate de reis maar niet wilde vlotten, daalde de stemming op de ezel. Wat een rotfile. Hadden we maar eerder van huis weg moeten gaan. En zo onderhand zal die file toch wel een keer oplossen. Zet een ezelradio's aan, Mari. Hier is de draadloze omroep met de verkeersinformatie. Hallo Theo Gerritsen, waar staan de ezels in de file? Nou, de files zijn bijna allemaal opgelost. Alleen op de rondweg naar Engelen, daar staat het nog muur en muur vast. Je moet daar zeker rekening gaan houden met een paar uur vertraging, dus sterkte al daar. Nee hè? dat heb ik dan weer hè. Altijd bij. Ja, dan had je dus eigenlijk maar wat eerder van huis moeten gaan, is de conclusie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja daar zijn we van. Ja, dat zei ik ook al. lust luistert ook niet. Nee, maar hadden had het wel eerder kunnen zijn. Ja, en voor zover de stemming nog kon gebeurde dat. Wordt het nog een beetje mooi weer, hier is weervrouw Britta van Gent. Eigenlijk alleen maar goede berichten. Het is niet al te koud, weinig wind en het blijft droog. Alleen op de rondweg naar Engelen daar kan een stevige plant bij vallen. moeten nou De nu volgende conversatie is niet bestemd voor jeugdige luisteraars en zal dus niet worden uitgezonden. We maken een sprongetje in de tijd. De avond is gevallen en Marie en Josefien rijden op hun ezeltje Engelen binnen. Zie je dat? Welk? Er schittert iets, aan de hemel. Het lijkt wel een ster. Wacht, ja, nou zie ik het ook, ja. Een zespuntige ster. Het lijkt wel een soort van teken. Een teken van God. Ach, ach nee, ik zie het al. Dit is het afvakkelen van Schelmoerdijk. Kunnen Kun je dat hier helemaal zien? Dit is het jaar nul, Josephine. In onze tijd is de provincie nog niet helemaal volgebouwd. Ja, maar door al die akelige files zijn we wel mooi te laat voor de je Nentingen. Dat kunnen we wel zeggen, ja. Laten we deze er maar mee omdraaien. Ah, oh, ik voel iets, Marie. Nee, hè? Je gaat nou weer regenen? Bij Wodan. Nee, sukkel de baby! Ik voel ween opkomen! Nee, nee, nee, nee, nee, paniek, paniek, paniek, paniek! Ja, ja, ja. Hoe oh, dat oh, goed, goed gaat. Hoe het gaat aflopen, dat hoor je morgen deel 2 van het Brabantse kerstverhaal. Dus morgen weer luisteren naar de kerstbrunch met Ballenshow.